Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk... is een automobilist om het leven gekomen. Het is een vrouw van 63 uit Winterswijk. Haar auto werd gegrepen door een trein. Ze zat alleen in de auto. De gemeente had er in 2017 na verschillende dodelijke ongevallen al over... om alle spoorwegovergangen af te sluiten of te beveiligen. Deze overgang zou worden opgeheven...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 Het verzoek van de Bahama's om hulp na de verwoestende orkaan Dorian... krijgt internationaal respons. De VN stuurt ruim 7 ton voedsel. Nederland stuurt twee marineschepen. En een cruisebedrijf in de buurt zet zijn schepen in. De cruiseschepen brengen morgen al 43.000 flesjes water... en 10.000 maaltijden. De behoefte aan hulp op de Bahama's is groot. Het dodental van de orkaan is inmiddels opgelopen tot 20. En ruim 70.000 inwoners hebben hulp nodig minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt dat hij nog een hoop vragen heeft... over de vrijlating van een MA-17-verdachte. Oekraïne maakte vanmiddag bekend dat oud-commandant Semach is vrijgelaten... terwijl het internationale onderzoeksteam hem nog had willen verhoren. Hij zou tijdens de ramp commandant zijn geweest bij de pro-Russische separatisten. Ook nabestaanden hebben laten weten dat ze niet blij zijn met zijn vrijlating. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden is er vannacht kans op een bui... Morgen begint de dag hier en daar met wat zon... maar in de middag is het vanuit het westen weer kans op regen... bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur... van de Plastic Soep Foundation. Plastic Soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september... Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. ...terug bij Peaceful Radio Show 1349 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje muziek met twee nieuwe albums. Het dagje van de spraakmakende titel, nee de spraakmakende artiest... ...zo moet ik het zeggen, Holland Philips, Philips met dubbel L. Ja, hoe komt zo'n man aan zo'n naam? Hè? Maar goed, um, hij maakte opnieuw een album... A Presence of Three Minds, zo heet dit album. En daarna krijgen we Ross Christopher met Everything We Know Fades Away. Dat allemaal op peacefulradio.info. Daar kan je deze show terugvinden en de playlist natuurlijk kan je lekker meelezen en de informatie vinden over deze artiesten Holland Philips en Ross Christopher en natuurlijk nog vele andere. Artiesten, en we gaan terug in de tijd met muziek die je nergens, maar ook nergens, meer hoort op de radio. Veel luisterplezier. Listening to Peaceful Radio, and please visit my website, ByronMetcalf.com.